Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is nog veel onduidelijk over de crash van een Nederlands vliegtuigje in de buurt van Londen. Het vliegveld daar, Southend Airport, blijft voorlopig dicht... Gisteren rond 4 uur middags crashte het privévliegtuig. Waarschijnlijk vlak na het opstijgen. Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Wat we wel weten is dat het vliegtuig van een bedrijf is... dat ook medische vluchten uitvoert. Verslaggever Hendrik Willem-Hofs weet waar het toestel hiervoor is geweest. Het is vertrokken vanuit Athene en via Pula in Kroatië naar Londen gevlogen. Nou, het zou kunnen dat het om een uh, Britse toerist gaat... die nou ja, bijvoorbeeld gerepatrieerd zou moeten worden naar Londen... Als dat zo is, dan zijn er over het algemeen twee piloten aan boord. Een co-piloot en een piloot. En ook uh, zou er dan medisch personeel aan boord zitten. Ja, maar zeker weten doen we dat niet. De Britse politie zegt het dat het onderzoek naar de crash in volle gang is. Drugshandelaar Jos L. ook bekend als Bolle Jos, moet als hij gepakt wordt dik 96 miljoen euro betalen aan de staat. Dat heeft de rechter bepaald. Het bedrag is een schatting van hoeveel El verdiende met zijn criminele zaakjes. Bolle Jos werd vorig jaar veroordeeld tot 24 jaar zelf vanwege cocaïnehandel en het opdrachtgeven tot moord. En zou op dit moment in Sierra Leone zitten. En hij won al meerdere Nederlands kampioenschappen en een bronzen EK-medaille. Maar afgelopen week behaalde topzwenner Sean Niewold een andere belangrijke overwinning. Namelijk zijn A-diploma. Hij woonde een groot deel van zijn jeugd in het buitenland, vertelt hij aan het Jeugdjournaal. Onder meer in landen als Afrika, in Afrika en het Midden-Oosten. Ja, daar had je eigenlijk geen zwemdiploma's. Daar ging je gewoon op school zwemmen, omdat elke school gewoon een zwembad had, omdat het warm was. En uh, je ging gewoon lekker zwemmen en, en dat was het. Um, dus ik heb nooit eigenlijk een, uh, een zwemdiploma gehaald. Dat is nu dus alsnog gelukt. Al viel het best tegen. Sean vond het drijven best lastig. En hij was bang dat hij niet door het onderwatergat zou passen. Maar ook dat lukte. Het weer, ja af en toe wolken, af en toe zon. Op de meeste plekken blijft het droog vandaag in het oosten. en Zuidoosten kan het later wel gaan regenen en onweren. Het wordt 22 tot 27 graden. ZFM Verkeersinformatie dit is Robert Vriesen van de ANWB. De werkzaamheden op de a 4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... veroorzaken de hele ochtend al vertraging. Vertraging neemt een beetje af. Bij Nieuw-Vennep nog wel 10 kilometer file. Klein kwartiertje oponthouden doordat de rijstroken versmalt zijn daar. Ook neemt de vertraging op de aansluiting a 44 wat af vanuit Den Haag naar Amsterdam. Nog 4 kilometer file van Knoppen in Burgerveen... met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Lekker hè? disco aan het begin van Zandvoort op zaterdag. Welkom, een hele goede middag en uh, leuk dat je erbij bent. Thomas en ik zijn er weer tot aan vijf uh, uur vanmiddag met uh, heel veel lekkere muziek, Thomas. Ja. En uiteraard ook uh, informatie voor Zandvoort en de regio. En wat gaan we vanmiddag allemaal uh, aan informatie brengen? Nou ja, we hebben de evenementen natuurlijk, op. We hebben de nieuwsberichten. We gaan het weer even bespreken, want dat gaat ook alle kanten op, dat weer... Uh, we hebben het beest van de week uiteraard, uh, uh, Rendel. Die zat op zijn zolderkamer geloof ik. Op zijn zolderkamer, <laughs> gezellig. Uh, dus ja, we hebben genoeg te doen vandaag weer op. Zeker, nou ik heb er zin in. Heb jij nog platen die je aan wil vragen als luisteraar? Of jij Thomas, dan mag het ook hè? Ja? Gewoon even langskomen bij mij Thomas en dan kijken Gaan we ik wat doen. ik voor je kan regelen. <laughs> nou in ieder geval heel veel lekkere muziek onderweg. En gisteravond uh, was ik lekker aan het uh, loungen. Oh, een beetje die Ibiza-sound aan het uh, beluisteren op de radio. En toen kwam ik eigenlijk op uh, deze plaat om die weer eens te draaien. De single van Robert Miles. Nu op het uh, strand ligt en heeft geniet van het mooie weer uh, van vandaag. 20 graden op dit moment op de thermometer bovenop het uh, Palace Hotel in Zandvoort. En een uh, lekker zonnetje erbij en lekker luisteren natuurlijk uh, met uh, de muziek van uh, Robert Maas en Children. Nou, ik had het over uh, verzoekplaten, Thomas. Ja, en jawel, we er, werd, werd, er werd meteen gereageerd van <coughs> ja, ik heb wel een verzoekplaats. Ja. Nou Jaap, we gaan er voor jou draaien, de single van uh, Feline en Backyards. Volgens mij ook wel een van jouw favorieten, deze single, Thomas. Deze zangeres, natuurlijk. Goede muziek, hè? Veel hoor je met de Backyard, speciaal even voor collega Jaap Koper. Nou, het zonnetje schijnt lekker buiten, dus ga lekker naar het strand en neem je radio mee en zet hem op DAB. Op kanaal 9a, en dan kan je digitaal luisteren naar het geluid uit Zandvoort, ZFM. De lucht is blauw. De lucht is blauw, de zon schijnt. En uh, we hebben berichten voor je, want uh, het museum gaat verhuizen. Ja nou, niet, ja, nou daar beginnen we inderdaad mee. Het Zandvoortsmuseum heeft woensdagmiddag namelijk uh, vol enthousiasme bekendgemaakt dat ze binnenkort gaan verhuizen naar het hdmz-pand. Met heel veel enthousiasme willen we bekendmaken dat het Zandvoorts Museum binnenkort gaat verhuizen naar het hdmz-gebouw. We laten ons vertrouwde pand achter, een plek vol herinneringen, mooie tentoonstellingen en bijzondere ontmoetingen. We zijn dankbaar voor alles wat daar samen hebben beleefd. Zo laat het museum op hun Facebook weten. Het Zandvoors Museum kijkt ook vol vertrouwen en enthousiasme vooruit. In het nieuwe pand vindt het museum een nieuwe thuisbasis die helemaal klaar is voor de toekomst. Een plek voor de, om de collectie te blijven koesteren uiteraard. Uh, uh, verhalen te kunnen blijven vertellen... en bezoekers kunnen blijven verrassen. Nou Rob, medes namens ons denk ik... Van uh, harte gefeliciteerd, uiteraard. Die speculaties waren er al heel lang natuurlijk... Hè, dat ze daarin ja, zouden gaan. Het, het ging net wel door of en net, net niet, niet door... maar ja. gelukkig uiteindelijk uh, is alles uh, goed gekomen voor het museum... en staat er weer een pand uh, leeg zometeen op het Gasthuisplein. Ja, maar het is niet uh, een pand dat volgens mij gesloopt mag worden, toch? Want het is zo'n monumentaal... Uh... Ik heb geen idee... Als ze er geen huizen kunnen bouwen, kan altijd een radiozender daar <laughs> uh, natuurlijk in zitten. Ja, zo'n mooie plek. Ja, zeker. Hè? We hebben er al ervaring. Het andere hoekje hebben we al gehad. Dus, ja, uh, aan de andere kant. Ja. ja. Ja, wie weet. Nou ja. Misschien komt er wat moois van. Zeker. Dus uh, raad als je luistert, de radio wil wel daarheen. Ja, en over verbouwen gesproken Rob. De gemeente Zandvoort heeft ook een uh, spannende nieuwe toekomst uh, ja, aangegeven voor het nieuwe raadhuis. Waarbij het oude gebouw wordt getransformeerd... tot een compacte, duurzame en efficiënte gemeentelijke locatie. Het monumentale deel blijft behouden terwijl de rest wordt gesloopt. Er komt daardoor in het centrum ruimte voor tussen de 30 en 50 betaalbare woningen. En uh, andere voorzieningen zoals uh, ontmoetingsplekken, winkels, zorgfaciliteiten... en uh, alles wat bijdraagt aan een levendige en leefbare buurt in het centrum... Het vernieuwde raadhuis biedt straks een toegankelijke publieksbalie, werkplekken voor medewerkers en ruimte voor het college en raadsleden, waardoor de gemeente dichtbij en goed bereikbaar blijft. Wethouder Jan-Jaap de Kloek, uh, Kloet benadrukt deze slimme herinrichting niet alleen uh, kosten bespaart, maar ook de kwaliteit van de dienstverlening verbetert en het dorp klaarstoomt voor de toekomst. En daarbij zeggen we uh, in september 2050 starten nog een uh, participatietraject. Waarbij inwoners en ondernemers worden uitgenodigd om mee te denken over de plannen al daar. Oké, okay, ja, 2025 uh, waarschijnlijk. Ja, klopt. Jij ja, zei 2050, maar dat, oh, dat, sorry, dat is even 2025. Nee, <laughs> uiteraard. Nou ja, goede berichten allemaal. Dus uh, ja, ik ben ook heel benieuwd uh, of daar inderdaad betaalbare huizen gaan komen. Er is wel uh, vraag naar, nou, maar midden in het centrum en dan betaalbaar. Ja, dat, dat gaat een hele moeilijke opdracht worden. Maar goed, wie Ik weet. Ik vraag me ook af of je daar heel lekker woont. Ja, nou ja. Nou ja. Misschien Zo, ook nog wel een plek voor een radiostudio. Het, het he? zal toch wel, <laughs> ja. In, in het penthouse uh, bovenin ja, dan, bovenop. Uh, ja. ja. Helemaal goed. Nou, dankjewel weer voor de berichten. Ook naar te lezen op de ZFM app. En mocht je onze app nog niet hebben... download hem dan nu. Helemaal in de Play Store is die uh, gratis uh, beschikbaar blijft. Op de hoogte van de laatste nieuwtjes... Uit Zandvoort en de regio. En hoor je het geluid van Zandvoort. we Even terug naar de jaren negentig met een hele speciale remix van de uh, Pointer Sisters. En oh, dan merk ik even lekker genieten zo uh, naar het geluid van Zandvoort op het strand van Zandvoort. En uh, ja, of het mooi weer uh, blijft de hele dag, de komende uh, weekend en uh, de dagen erna. Dat hoor je ze dadelijk uh, van Thomas in het weerbericht. Het hele mooie begin aan de plaat. De krekels natuurlijk. Lekkere zonnige stemming krijg je daarmee met de Club Tropicana. Weer op geen weer. De singel winter. winter, Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, want uh, we hebben het uh, weer uh, voor je. We hebben het weer weer voor yeah. je. <laughs> Zoiets. Ja Thomas, uh, blijft het zo mooi. Nou ja, vandaag genieten we nog uh, van een droge dag met aardig wat zonneschijn. De temperatuur kan lokaal uh, uitkomen op een 25 graden. Morgen stijgt het kwik iets verder naar de 27 graden met volop zon. Ook zondag blijft het warm met zo'n 26 graden en veel zonneschijn. Er is dan een kleine kans op een lokale bui, vooral in het oosten... maar uh, voor het grootste deel van het land blijft het droog en zonnig. De eerste dagen van volgende week blijft het eveneens zeer aangenaam... met temperaturen rond de 25 graden en veel zon... Ook woensdag uh, zet dit zomerse weer door en vanaf donderdag kunnen de temperaturen zelfs oplopen naar de 29 graden. Wauw, echt uh, zomers weer. Uh, lekker hoor. Ja. Dus uh, je hoeft uh, niet meer op vakantie gewoon lekker hier uh, in Zandvoort blijven en genieten van uh, alles uh, wat Zandvoort brengt. En natuurlijk ook weer uh, eind augustus uh, de Grand Prix. Ja, klopt. En ja. wij hebben natuurlijk voor de huur dat we nog een uh, zeewindje hebben. Hè? Dus ja, dat is waar. Het zal je altijd iets koeler zijn. Op dit moment is het 20 graden. Dus dat is ook wel ietsje kouder dan uh, ja. landen in Waarts. Ja. Bedveld is volgens mij al 2 graden warmer. Dus uh, kan je, je nagaan. nagaan. Ja. ja, dat scheelt een hele hoop. Maar goed, we vinden het wel lekker zo met dat uh, zeewindje erbij. Zeker. En uh, dankjewel voor het weerbericht. Ook na te lezen, ook weer op de ZFM app. Dus download hem even. Gratis krijgbaar voor iedereen. Wij gaan straks uh, weer uh, wat informatie met je doornemen. Berichten, opmerkelijke berichten. Wat we allemaal meegemaakt hebben afgelopen week. En wat er allemaal nog gaat uh, komen in Zandvoort. Ook heel veel uh, evenementen trouwens, hè Thomas? Is het zo? Ja, er komen heel veel evenementen aan. Oh jee. En uh, dat zal uh, dat het gezellig. Uh, je had het over dancing in the streets. Ja, zaterdag. Ja. ja, die komt eraan en uh, zo heb je op het strand uh, van het weekend... Uh, bij het uh, divers een uh, groot feest, waaronder bij ons. Dat is voor de wat oudere meisjes, oh. 40, 50 en 60-plussers. Kijk, die mogen bij jou En uh, Ja, ik mag er ook heen. Kijk, ja, ja, ja, ik ben wel de jongste dan meteen. Die ja, ja waarschijnlijk goed, uh, wel. <laughs> nou ja, ja dat we, is ook lekker een keer. Ja, altijd gezellig. 150 mannen, daar rekenen ze op uh, bij uh, zo. ons... Bij Strampafioon 11 is dat uh, volgens mij. Net uh, naast uh, Biz Club 10. Oh, dus, ja. mooi feestje ook uh, daar vanavond. Wat er allemaal voor de rest uh, gaat gebeuren. Ik uh, maai het gras niet voor je voeten vandaan, uh, komt Thomas. Kom zo, erop. zo. Komt eraan om half uur in de evenementenagenda. Uh, champagne en seks. We've got the night, let's make it shine. The music's calling, it's our time to climb. Every step we take, we're moving as one. In this electric vibe, we're never done. Feel the rhythm, let it flow. Take my hand, let's steal the show. Let's go dancing under the moonlight. Let's go singing. The morning light. Let's go having fun, just living our youth in this crazy world. We'll find our truth. the stars where the wild hearts play we'll sing our dreams let worries fade away with every day go dancing under the moonlight let's go singing to the morning light let's go having fun just living are you things crazy world we'll find our truth Make it last in this dance, our hearts beat fast. Een strandfeestje. Zou het uh, zeker niet misstaan, deze muziek. Heerlijk hoor je de speciale uitvoering van de single van Snap and Rhythm is uh, Dancer. Hele speciale uitvoering dan. Hè? Je kent hem uh, bijna niet terug, het origineel, uit de jaren 90. Maar goed, wel een leuke versie om een uh, keer te draaien. Wij hebben goed nieuws en slecht nieuws over de lege flessen bij Albert Heijn. Ja, wij hadden het er net al over, Rob, want de. Jij hebt weer wat meegemaakt, hè? heb ik vernomen. Ja, dat was uh, gisteren bij de Fomar. <laughs> Echt, daar hebben ze één uh, lege flessenautomaat hebben ze daar staan. En uh, ja. ja, er was er eentje die had uh, twee karren helemaal vol met blikjes... en uh, <laughs> van alles en nog wat. Dus ik denk, nou, dan ga ik eerst uh, even shoppen. En dan uh, is hij inmiddels wel klaar. Stond hij er nog? Had hij een andere kar? Nee, dan stond, oh. stond er stond inmiddels iemand anders met nog grotere <laughs> kar achter. Dus uh, nou, oh. dat is me niet geworden. Dus uh, flessen weer mee naar huis... En, en dat je... kan ook bij Albert Heijn gebeuren, ja, maar gelukkig hebben ze daar twee. Hè? Dus, uh... Dan kan je beter naar de Albert Heijn gaan. En, en als je daar nu je lege flessen in levert, dan kan je dat doneren ook nog aan de KNRM tot het einde van deze maand. Kijk, en Want dat zijn hebt... goede berichten. Je hebt altijd op die automaat zeg maar, het groene knopje om het uit te betalen en het gele knopje. En het gele knopje is om te doneren. En dat, die donatie gaat dus deze maand bij, alleen bij de Albert Heijn in Zandvoort naar de KNRM. Heel goed. Dus uh, gewoon je lege flessen daarin leveren. En even op het goede knopje drukken. Hè? De gele knop. De uh, gele zetten. knop dan, ja. En dan uh, doneer je dat uh, geld aan de KNRM. Heel mooi. Deze maand nog uh, bij de Appie hier in uh, Zandvoort. Is goed dat ze dat doen. Zeker weten. Ja, ze doen uh, vaker uh, voor goede doelen uh, zo'n uh, initiatief. ja. En uh, ja, zeker fijn als ze dat uh, doen. Helemaal die mensen die dan alles uh, verzameld hebben... van de hele dag lopen en alle prullenbakken leeghalen. Ja, dat kan een hoop opleveren. hoor. Ja, dat kan echt heel veel opleveren. Dus als die mensen nou ook een keertje meedoen... gewoon even op de verkeerde knop drukken, zeg maar. En dan uh, ik ga, maar nee, gaat het geld naar de KNRM. Ik ben heel benieuwd wat het eindbedrag wordt. Ik ook. Dus uh, we hebben nog een uh, aantal dagen na de appie. Lege flessen en blikjes inleveren. Ja. Normaal gooi je die dingen eigenlijk toch uh, weg. Hè? Dat ben je nog steeds gewend. Hè? Blik... Ja, soms, uh, soms blikjes blikje heb ik ook geleest, he? en dan gaat het automatisch denken... Ah. En weet je wat het nadeel is? Nog één uh, moppermomentje. Uh, Als je dan uh, tegenwoordig die blikjes uh, moet uh, inleveren... Ja. ook al probeer je ze echt leeg te krijgen... dan blijkt er altijd wat toch in nog zitten. wat erin ja. te zitten. En je kan het blikje niet dicht doen zoals je een fles uh, dicht uh, kan doen. Klopt. En dat, uh, dat kleverige spul, dat verdwijnt dan in die tas. In een plastic tas, weet je wel. En dat zit je dwars erop. Wat, wat doe je dan met die plastic tas? Ja, die kan je natuurlijk uh, met, een, met een tuinslang uh, van binnen schoonspoelen. Schiet ook niet echt op. Ja. Dus dan gooi je die plastic tas die je meerdere keren wilde gebruiken, die gooi je dan weg. Ja. Dus uh, dat is ook weer niet echt uh, goede zaak, uh, toch? Ja, ik weet niet. Uh, ik denk dat het wel uiteindelijk wel wat oplevert. In totaal. Als je kijkt naar wat we vroeger deden met, met de u. blikjes uh, weggooien. Ja. En dan uh, ja. nu. Ja, zeker weten. En uh, gewoon even op de gele knop drukken en dan uh, doneren aan de KNRM. Kan nog tot het uh, eind van de maand. zeker was Bluff Thomas, ja. deze single en uh, geen raccoon. Het lijkt er wel een beetje op natuurlijk uh, als we het over Nederlandstalige platen van racoon hebben. Hemingway, uh, lekkere zonnige single van uh, deze band en hij blijft maar doorzingen. Is het nieuw, deze plaat? Nee, is al echt uh, jaren oud. Oh, ik ken het helemaal niet. Maar uh, ja, dus uh, we kunnen hem opnieuw uitbrengen. Ja, nee. <laughs> misschien wel een idee. Dus, nou ja, dat zie je tegenwoordig wel steeds vaker, hè? Ja, ja, Die, uh, is ook zo. Uh, alleen in een ander jasje. Maar, ja, nou ja, je hoorde het net, hè, de platen die ik uh, vandaag uh, ja. een beetje gedraaid heb. Je pakt een uh, dik, disco klassieker en zet er een beat onder. En klaar. En klaar. <laughs> je zegt tegen AI, maak van deze plaat even een dansbare plaat. Ja, en dan uh, ben je klaar. En dan ben je klaar. Ja, kind kan er wel eens doen. Uitdringen en uh, je hebt een hits. Ja. Ja, nou ja. Over uh, hits uh, gesproken zometeen in het uh, volgende uur. Uiteraard weer uh, wat uh, nieuwe muziek. Maar ook uh, nu nog in het eerste uur. Want uh, ik vroeg aan jou, van, uh, ken jij de nieuwe single van De Bankzitters? Ja, ken ik. En die ken je al? Ja, Wangedrag. En die... Bedoel ja, dat toch? is ja. Wangedrag. Ja, ja, okay. ja. En, uh, ja nou, die is net uit eigenlijk, uh, die plaats. En uh, ja, ik vind het wel een uh, aardige single weer. De vorige vond ik niet zo ja, van die was... De Bankzitters. Ja, klopt. Maar uh, deze is wel weer uh, lekker. En weet je wat het leuke is? Nou? Het is weer een uh, TikTok uh, plaatje. Dus uh, hij niet langer dan twee minuten en twee seconden. Kijk, ik zat da in de buurt hè? Jazeker, <laughs> daar komt hij aan. De single van de Bankzitters. Vaste excuses maak, ik voel dat het de verkeerde kant op gaat. Morgen heb ik mama weer niet trots gemaakt en mijn karmapunten opgemaakt. Ik vertoon vannacht een beetje. Sport gaat met me mee naar huis Van Eindeluttel tot Amsterdam Ik sta bekend om mijn wangedrag Koen kijk maar uit met een nieuwe plafond. Want als ik kom gaat het dak eraf. Is het goed als ik alvast excuses maak Ik voel dat het de verkeerde kant op gaat Morgen heb ik mama weer niet trots gemaakt En mijn karmapunten openmaak. Ik vertoon vannacht een beetje wangedrag Tussen mij niet op je En een lekker liedje, deze nieuwe zingel van de bankzitters en wangedrag te ontvangen hier bij ZFM en uh, op 106.9 FM zijn we te ontvangen maar ook op DRB+. I I into Jealousy is burning, bright visions of somebody Klassieke van uh, Met Bianco. yo, the more than I can bear. Alweer het uh, laatste plaatje wat uh, betreft het uh, eerste uur van Zandvoort op zaterdag. Zo dadelijk zijn we er weer hoor. Gewoon naar het nieuws en uh, weer. Thomas en ik met uh, uur twee alweer van uh, dit uh, radioprogramma. Daarin ook weer informatie. En dan gaan we richting Zolder. Hè, op een gegeven moment uh, in de derde dus rond en nabij kwart over vier de Pit Reports.